Dit is even De jong met het NOS-journaal. Drie leden van de Russische punkgroep Pussy Riot zijn door de rechter in Moskou schuldig bevonden aan het kwetsen van de gevoelens van gelovigen. De drie vrouwen zijn vandalen met religieuze haatgevoelens, zei de rechter, die nog bezig is met het voorlezen van de uitspraak. De strafmaat is dus nog niet bekend. In februari zong Pussy Riot in een kerk in Moskou een protestlied tegen president Poetin. En dat was een duidelijke politieke daad, vindt de Russische rechter.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 In Biddinghuizen in Flevoland is de 20e editie van Lowlands begonnen. Tienduizenden mensen zijn naar het evenemententerrein bij Walibi gekomen om drie dagen lang naar popmuziek te luisteren en andere optredens te zien. Het wordt dit weekend tropisch warm en in verband daarmee heeft de organisatie aanvullende maatregelen genomen. Bij de toiletten zijn extra watertappunten neergezet zodat iedereen gratis water kan halen en voor het eerst mogen plastic flesjes mee het festivalterrein op worden genomen. De transfer van Robin van Persie naar Manchester United is afgerond. De spits komt voor zo'n 30 miljoen euro over van Arsenal en tekent een contract voor vier jaar. Van Persie heeft de afgelopen dagen met United onderhandeld en is inmiddels medisch gekeurd. Van Persie kan maandag al zijn debuut maken voor United in het competitieduel met Everton. Dan nog het weer. Afwisselend wolkenvelden en zon met temperaturen van 25 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond verdwijnt de bewolking. Vannacht is het helder met minimaal rond 17 graden. Morgen volop zon bij 30 tot 32 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Radstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eenbrugge 5 kilometer. Verderop voorknopend hoevenlaken 3. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de uiter van afrit en Afreden Dolder 5 kilometer. En richting Utrecht staat 3 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Tijdens weer voor de Euro Breakdown. Vorige week waren we er even een weekje tussenuit. En nu zijn we er gewoon weer iedere vrijdag tussen 3 en 5. Met de 40 beste platen van Europa. Met alles in de 22e jaren, de 33e aflevering. En vandaag alweer 17 augustus van 2012. In de lijst deze week 21 stijgers, 3 zittenblijvers. Even kijken, 13 dalers. En dan ook nog eens drie nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen natuurlijk uitgaan. Rihanna doet dat. Where have you been? Na 18 weken. Gustavo Lima en zijn ballade naar 16. Rita Ora, Tini Tempa, R.E.P. verdwijnt na 11 weken. De snelste stijger deze week is fun. One More Night die gaat 11 plaatsen omhoog. Een slechte week voor uh, Colvin, Harris en Nio. Let's Go wordt wel erg letterlijk genomen, want ze zakken in één keer 14 plaatsen. Dankzij noteren, dat zijn uh, Flowrider en Whistle. Connor Maynard, Kent CNO en Alex Taylor Too Close. Alle drie staan alweer 14 weken in de lijst van Europa genoteerd. We beginnen deze week gewoon op 38. De man werd geboren op 18 oktober 1979. Had alleen zijn moeder toen nog. En is al vroeg naar Las Vegas verhuisd. De meeste hits sporen hij samen met iemand anders. De grootste is natuurlijk met Everjack en Neer en Pitbull. Give me everything. En nu doet hij het zelo nieuw. Let me love you until you learn to love yourself. breakdown op Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam.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 Hij alleen maar componist, maar nu maakt hij dus ook zijn eigen liedjes. Nio en Let Me Love You Until You Learn to Love Yourself. De eerste binnenkomen vinden we op 38. En we gaan meteen door naar de volgende. Die vinden we dan op 34. Nog al jaren scoort hij verschillende, verschil dit. Zoals Destination Calabria, Watch Out, I'm In Love en What A Feeling. Het enige verschil was dat hij het nooit eens eentje deed. Zo had hij bij Crystal Waters gefixt voor de vocalen van Destination Calabria. En Kelly Rowland zong What A Feeling in. Tijd dus voor een solo hit zal hij gedacht hebben. En uh, die krijgt hij ook. Want Alex Carino heeft nu weer een nieuwe single die uh, toch een hit moet gaan worden voor hem. En die ook eens solo in de hitlijsten staat. Chinatown van deze week binnen op plek 34.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 Voor de Killers en de Runaway. In derde week gaan ze omhoog van 37 naar die 33ste plek toe. En dan kijken wij maar eens even achterom naar wat we dan allemaal al gehad hebben. Want Avicii en Samuel Alvakir en hun silhouettes staan nu 13 weken in lijst. Zak van 33 naar 40. Van 32 zakken naar 39 in de 14e week. Connor Maynard en Ken No. Yo, let me love you until you learn to love yourself. Kom deze week nieuw binnen op 38... 37 met 7 plaatsen verlies in de 13e week voor Dia Frampton en Kid Goody. Don't kick the chair. Alex Claire en Too Close zakken deze week naar 36. En 35 is er voor de Jim Clay's Heroes Ryan Tater en The Fighter. Alex Gardino en Chinatown komen deze week binnen op 34. En de Killers en Runaway hoorden we net in de derde week, dus van 37 naar 33. Van 18 zakken naar 32 in de 13e week. Calvin Harris en Neo, let's go. De nummer 31 stond vorige week nog op 38. En in de vierde week gaat hij dus 7 plaatsen omhoog. En die is van Boy en Little nummer... 30 voor Boy en Little Numbers. En voor de hoogste binnenkomen van deze week gaan we één plek verder omhoog. De zon begint weer te schijnen, de vogeltjes fluiten, dus tijd voor een echte zomerhit. Dan moeten ze bij Cascada gedacht hebben, want Summer of Love dat is de lead single van een nog naamloos album. De succes van dat album dat zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de presentatie van deze Summer of Love. Maar ik denk niet dat Cascada daar veel problemen mee zal krijgen, want ze komen deze week gewoon al binnen in de lijst van Europa. En ze doen dat meteen op nummer 30. A to see. So DJ come and give us a ride Whoa We're losing gravity The party is a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 I'm <laughs> Achter elkaar je nummers 27 en 26. 27 was voor Alanis Morissette en Guardian in de vierde week 7 plaatsen omhoog. En voor Wendt en de Machine en Spectrum staan nu drie weken in de lijst. Gaan van 31 naar 26. ZFN, ZFN. Westkust, weerbericht. Vanmorgen was het nog een beetje bewolkt, maar gaandeweg de dag kwam steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft wel overal in de regio droog, met alles bij een matige zuid tot zuidoostelijke wind. Temperatuur die stijgt vandaag naar zomerse waarde. Vanavond in de komende nacht en is het over het algemeen vrij helder. Matige zuid- tot zuidoostelijke wind die zorgt voor een daling in de temperatuur. Niet heel ver want het blijft zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon flinker is ogen wat sluierbewolking. Daar heeft de zon verder geen last van. Matig windje vanuit het zuid- tot zuidoosten neemt af naar zwak zelfs. De temperatuur stijgt naar 30 graden. Zaterdagavond, zondagnacht en is het helder. Bij een zwakke zuid- tot zuidoostelijke wind daalt temperatuur dan. Maar het blijft nog altijd wel 20 graden. Zondag dan ook weer prachtig, zo weer veel zonneschijn. Wederom erom wat sluiebevolking, nee bewolking. Dat blijft droog. Heel misschien kan er in de middag of uh, avond wel een lokaal warmte onweer ontstaan. En de wind die uh, wijdt nog altijd zwak uit het zuid tot zuidoosten. De temperatuur komt dan ook weer uit op een graad of 30. We gaan dus weer een uh, lekker warm weekend tegemoet. We gaan verder met de hits van Europa op 25. Wax en Roseanne. En daarna voor jou meteen de, de snelste stijger van vandaag. Fun. One More Night, zeg je wel, nee, Some Night. Well, even kijken wel, heb ik nou voor je? One More Night heb ik straks voor je klaarstaan. In ieder geval als eerste Wax and a Rose aan. van Wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. where you are You are Get <laughs> in. Janne Lahees. Is your love big enough? Staat ondertussen vier weken in de lijst van Europa omhoog van 25 naar 22. <laughs> ons dan even de rust om achterom te kijken. Net voor het nieuws van 4 uur, namelijk op 30, nieuw binnen Cascada, The Summer of Love. 24 is voor de Six sister Sisters, only the horses. Mus en survival, het team van de Olympische Spelen natuurlijk. Olympische Spelen voorbij, ook het succes van nieuws van 26 zakken snel. 20. Van 34 naar 27. Alanis set and the Guardian. Florence and the Machine and Spectrum gaat van 31 naar 26. Van 27 naar 25. In 5 week Wax en Rossana. Fun Some Nights in de vierde week omhoog van 35 naar 24. Train in de vierde week van 29 naar 23 met 50 Ways to Say Goodbye. Liana Lifehaves Is Your Love Big Enough in de vierde week van 25 naar 22. Weer een plaat die Spectrum heet. Alleen deze keer in de uitvoering van Z en Metjuk Homa. In de zesde week gaan ze omhoog van 23 naar 21.